Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Stefan van Baarle zegt dat hij stopt als lijsttrekker van Denk... vanwege een conflict met het partijbestuur. Hij schrijft op X dat het bestuur zijn rol als lijsttrekker ondermijnt... maar geeft geen details. Volgens ingewijden gaat het conflict over de kandidatenlijst... maar niet over de positie van van Baarle zelf. Er zou al weken een padstelling zijn... De andere fractieleden, El Abbassi en Ergin, steunen Van Baarle... en willen dat het partijbestuur opstapt. De 33-jarige socioloog Van Baarle is sinds 2021 Kamerlid... en was in 2023 voor het eerst lijsttrekker. Eerder zat hij voor Denk in de Rotterdamse gemeenteraad. Inwoners van conflictgebieden hebben steeds vaker te maken met seksueel geweld. Vorig jaar was er een toename van 25 procent... staat in een rapport van de Verenigde Naties... De meeste meldingen komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Somalië, Zuid-Soedan en Haiti. In het rapport staat een zwarte lijst met 63 landen en groeperingen die zich schuldig maken aan seksueel geweld. De meeste staan er al jaren op. De VN waarschuwt Israël en Rusland dat ze volgend jaar ook op de zwarte lijst komen... als ze nu geen stappen nemen om seksueel geweld in detentiecentra tegen te gaan. Soudaan kampt met de grootste uitspraak van cholera in jaren, zegt Artsen zonder Grenzen. De ziekte treft vooral veel mensen in de regio Darfur. In een week tijd zijn er meer dan 2300 mensen met de bacterie besmet geraakt. Zeker 40 zijn eraan overleden. In de afgelopen 12 maanden gaat het om 100.000 besmettingen en 2500 doden. Cholera is een darminfectie die ontstaat door het drinken van besmet water. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 14 en 20 graden. In het binnenland kan mist ontstaan. Daarna weer een zonnige dag met mogelijk wat stapelwolken. Bij 27 tot 31 graden. Aan de kust een paar graden lager. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 day walk your hand along okay. Van geluk. Ik draag een ring, maar ik heb jou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 FM.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 It is <laughs>